Zie jij ook die man links achter je, die daar ligt te drinken? Loop er maar eens heen. Wij Grieken houden wel van een feestje. Alle Grieken lusten wel een glaasje wijn. Dit drinken we niet puur hoor, maar we mixen het met water in grote mengvaten. Kijk op de grond, er staat er een. Wat een onhandige beker heeft die man vast hè. Als hij die niet meer vast kan houden is hij dronken. Ja, wijn is erg belangrijk voor ons. We hebben zelfs een wijngod. Die heet Dionysus. Heb je trouwens naar die beker gekeken? Er staan allemaal mooie tekeningen op. Maar die kun je alleen bekijken als iemand uit de beker drinkt en hij omhoog gehouden wordt. Soms staat er zelfs een gek gezicht op. En als je eruit drinkt, dan moet de rest hard lachen.